We beginnen Brit hadesha, in 13, 13, uh, we had done, had dus, uh, Brit Hadasha, pagina 13, het vers 13. Als we dat gedaan hadden, gaan we dat nog een keer doen. Dus Brit Hadasha sprak over Jochen Anamadbil. Zoals men de vertaling zegt, like, noemt hem uh, Johannes de Doop. En Yeshua plaatst hem uh, zeer hoog. Hij zegt dat hij was de hoogste van allen eigenlijk voor hem. En maar zegt hij, de kleinste in het Koninkrijk der hemel is groter dan hem. Dat is bijzonder omdat vanaf Yeshua de ingang werd geopend naar het Koninkrijk der Hemel. Niemand kwam daar daarvoor. Abraham heeft gedroomd. Abraham heeft, uh, heeft zichzelf volledig gecorrigeerd en had ingezien door zijn geest, door zijn zuiverheid dat de, de tijd of uh, wanneer dat dit zou wel gebeuren voorbij, wa, wanneer uh, de opening zal komen voor de mens, om te komen tot het Koninkrijk der Hemel. Het is, het is tastbaar waar ik waar ik over wil zeggen. Het, het is, kijk wat, je, wat wij, wij zeggen, het is de opening naar de hemel toe. Het is alles in de mens, het is niets anders deze opening. Daarvoor was het onmogelijk. Ik herinner me dat ook in de tijd toen ik de Torah had geleerd, gewoon had ik geen opening, had ik was, net zo so was ik verstopt van boven, en verstopt van beneden, van beneden was ik ook verstopt. ik een dubbele, dubbele, verstopping als het ware. Je voelt lekker jezelf, natuurlijk voel je lekker, want je van onderen dan ben jezelf, als heb je jezelf als het ware, ...afgesneden van de klipot... ...en je wil niet daarmee te maken hebben... En maar, ...maar daardoor ook... ...boven ga je ook niet boven gaan... ...de, de opening naar de hemel... Is ook, ...heb je ook gesloten... ...door het leren... ...alleen maar binnen het verstand. Ook Moshe heeft daarover... ...gezegd... Nou, ...daar komt een profeet na mij... ...hij zal de opening breken... ...hij zal het breken de hemel... Voor jou, dat jouw hemel, als je hem aanhecht aan hem, dan zal ik ook jij zal ontvangen, deze, deze doorbraak, die he, waarmee hij de wens om te ontvangen, als het ware, zogenaamd, niet bij zichzelf, maar bij ons, de opening gemaakt naar de hemel. De ketter is de wens om te geven, maar de ketter door, doorbreekt en er komt tot het licht zelf. Iets waar geen, geen kilim meer zijn. Dus dat is waar de mens al de toegang kreeg in, door Yeshua. in het Koninkrijk der Hemel. Maar nu, wanneer Yeshua spreekt nog hier, tijdens het leven van Jeshua hier op aarde, niemand had nog de toegang tot het Koninkrijk der Hemel. Ook, ook zijn leerlingen hadden nog geen toegang tot... Het koninkrijk der hemel pas na zijn reisendis heeft dus uh, ontdaan van het lichaam. Hij heeft die deze opening opgebroken en dan werd het altijd voor altijd niets verdweten het geestelijke. Altijd voor altijd is deze opening voor ons nieuw uh, beschikbaar. Dat is iets dat is het, dat is het, de offerande van Yeshua. En dat is wat Yeshua ook eh, steeds had gezegd tegen zijn leerlingen. Na drie dagen word ik, ga ik dan dood, en dan word ik, ga ik naar om in de hemel. En, en dan, wat hadden ze gezegd? God verhoede dat het in jou zoiets gebeurt. <laughs> he? omdat zij hadden allemaal, vanuit hun eigen perspectief gezien, nou, we, wat, wat, wat zullen we doen dan zonder jou, begrijp, we, wat zullen we doen, wij we, de wens om te ontvangen voor onszelf, en jij bent eh, aan de top, wij leven door jouw kracht, hoe kunnen we dan, wat zullen we dan doen, terwijl hij zegt nou, weg van mij jij satan, want jij wil alleen maar denken aan jezelf, maar alleen maar na, na zijn opstijging, toen pas konden zij wel zelf zien, zelf de toegang kregen zij tot het koninkrijk der hemel. Zie, dat is iets wat. En daar heb je niet veel voor nodig, Als je, als alleen maar hangen aan Yeshua, dan zelfs de iemand die ongeletterd is, als die echt hangt aan Yeshua, kreeg die dan de toegang tot Koninkrijk der Hemel. Natuurlijk het, uh, zijn er altijd, altijd niveaus en dat en Maar dat is wat Jezus had gezegd. Dat de kleinste die geloof boven het verstand heeft. Die is groter dan de grootste binnen het verstand. Dan, dan die, groot, die is de grootste groter dan Johanan Hamadbil. Eerst had Yeshua gezegd ons geweldige dingen over, over, over de, over de Yohanan met dat hij is de grootste. Hij zegt ook hier, kijk nou wat hij zegt ons. Kikol, dertien, kikol, anewijim, waatora, ad Yohanan, ad Yohanan, nibao. Want alle profeten en de Torah, tot Jochenan, voor Jochenan, hadden zij um, ge, ge, pro, geprofiteerd, profe, profetie, profetie, profetie hadden gegeven. Er waren dus profeten voor Jochenan, we heemden er zo veertien vogelen regelen ook, Lekabel, nee, hoe, Elia, hij heeft die En in, in dien, kijk nou hoe geweldig hij gebruikt, welke fijne formules hij gebruikt, welke woorden hij gebruikt, zo We het zullen kabel. Kijk hoe fijn. En indien, en in dien jullie zullen wensen te ontvangen, kijk wat Jesu zegt. Indien jullie zullen wensen te ontvangen, dus indien jullie zullen van mij willen dat ontvangen, dus horen wat ik zeg. Maar hij gaat hoe fijn. We imtjertsule kaber, indien jullie zullen wensen te ontvangen. <laughs> Jij moet nog willen te ontvangen. Hier, nee, zie, hier. Dan hoor je dat. Dat hoe Elia, hij is de Elia. Eliahu, dat is de Eliahu, nee, de, de, de Hij had hier labo, die in de toekomst zal komen. En die zal dan, um, uh, verkondigen de komst van de Mashiach. Dat is precies, zegt hij, wat dat is al gebeurd. Dus hij is eigenlijk de, de, de Elia die al gekomen was om mee te verkondigen. Natuurlijk op allerlei stadia heb je dat ook. Natuurlijk dat precies hetzelfde zal plaatsvinden bij de tweede verschijning van Yeshua. Ook dan zal natuurlijk komen ook de, de Elia in die hoedanigheid van de Gmartikoen, van het voorafgaande aan de Gmartikoen. Maar ook hier was het ook een vorm van, van potentieel, de, uh, een vorm van, dat er eigenlijk uh, zouden zij hem aanvaarden, zouden ja, het volk zo, dan zouden versnelde versneld tempo in de Gmartikun zou plaatsvinden. Maar dat is wat hij, hoe geweldig wat hij zegt, spreekt over hem, over um, um, Yohanan Amadbir. En toch zegt hij dat de kleinste, ja, in het koninkrijk der hemel is groter dan hem. Kijk hoe geweldig hij ons nu ons geeft dat niet de kennis, niet de grootheid van de kennis en de profetie, etc., dat telt, maar het zich verbinden met de ketter, met de kliketter, die, die alleen dat opent, de opening naar de hemel. Alleen dat geeft opluchting. Alle, anderen, alle, alle andere dingen die doen de mens, droevig zijn. Herinner mij me, met het leren van de Torah. Geef wel een beetje zo een soort vreugde, wel een soort hoop, maar dat is altijd hoop ergens verderop. Ergens in de toekomst. En niet nieuw. Het, terwijl eh, met Yeshua voel je het nieuw. Voel je het eh. Het is nieuw. Het is hier. En niet in de toekomst. En dat is iets wat. Vijftien uh, andere punt. Mi ashero znaim lo lishmo. Nee, mi ashero znaim lo lo lishmo ishma. Hij zegt, wie oren heeft daarvoor om te horen, zal horen. Dat is wat hij zegt in het begin van deze regel, dat, dus van uh, onder de 14, dat in, indien jullie zullen wensen om te ontvangen, dan zullen jullie ontvangen. Dus wat aan ons valt, wat we moeten doen, is wensen te ontvangen. Want als men niet wenst te ontvangen, hoe kan men horen? En daarom zegt hij dat wie hoort, wie oren heeft om te horen, die zal horen. wie oren heeft om te horen, betekent wie een oren zijn binnen. En wie bina wie zich tot, tot bina zich richt, die zal wel horen, die zal horen. En wat mij interessant is... Osnayim, dat zijn oren, maar Osnayim betekent ook, eh, eh, ook een, een interessant is het, het is ook een afgeleden, ook komt van het, van de stam van in balans te zijn. Net zoals Osnayim van eh, weegschaal. Weegschaal is ook, komt van, het, van hetzelfde, hetzelfde woord, want je hebt altijd die twee. Zestien. Veel adame et ador dome Do me hu le jaladim. Ayushvim vashwakim. De vikorim regel. Ve kor im. adame et ador En uh, met wie kan ik deze generatie vergelijken? En hij bedoelt deze generatie, ik zeg deze generatie, hij bedoelt de generatie die de koninkrijk, het koninkrijk, de hemel niet aanvaardt. Dus hij spreekt niet van de generatie van zijn generatie, alleen van zijn generatie. Ik spreekt van de generatie van. Degene die. De redding niet ontvangen. Weeel well, we mi, edeme eet hador azeen. Tot met wie zal ik vergelijken deze generatie. generatie mij hula jeladien, die leikt op kinderen. Haio Bashwakim Baswakim, die siten letterlijk op de marktpleinen. De volgende regel. We korien, lachaveregem, en roepen tot hun vriendjes. Leemoor zeggende, dubbele punt. 17. Chilal nu lachem, welo rekadtem rekadetem, konainu, Kondananu lachem de volgende regel kina velo zifatim 17 hilal hilalu lachem bachelim we hebben uh, een soort, soort fluit, we hebben een fluit voor jullie gespeeld. We lo en jullie hebben niet gedanst daarop. Konanu, konanou, lachem, konanou, kom het van het woord kena, van het woord. Klaagliederen, we hebben klaagliederen voor jullie gezongen. Velo se, het, se het, eh, maar jullie hebben geen brauw getoond. Wat betekent het? Velo ricatem, we hebben fluit ge gespeeld en jullie hebben niet erop gedanst. We hebben mogen via de p. Vrijheid speelt men met een mond, ja? Via de mond. We hebben mogen via de p naar jullie doorgesluist, als het ware. Maar jullie ontvingen dat niet. Um, in 18. 18 Ki ba Jochanan wegulde, ook hij wegulde, zo te wijm eroo schédbol. Maar zijn ze kinderen, omdat ze horen niet, ze horen niet van eh, Jochanan wat hij zei, want hij zei brauwen tonen, oftewel maan doen om zichzelf te zuiveren om het Koninkrijk der Hemel te ontvangen. Men kan niet komen in het Koninkrijk der Hemel anders doen dan door uh, zichzelf te zuiveren. Ik herinner me dat, als, als, als nieuw, ik herinner me dat toen ik begon de Torah leren, dat was Heer Zakeman, toen begon ik de Torah leren en opende ik dan de Torah of uh, Welke studie dan ook in, de, in, de, in het Heilige. En ik voelde dan van binnen net een steen in mijzelf. Ik leerde wel dat was zo maar dan van binnen was. Het, was, het, ja, was het een grens of een muur stond er wel. En ik voelde mij net of ik, ja, net, een, mm -hmm. net als een soldaan, soldaat, een soldaat. Ja, die dan komt ergens uit, een, uh, uit Afghanistan en die komt ergens uh, terug in het, als het ware, even een beeld te geven. En die komt in een uh, gezellige, warme omgeving ergens in een, van mensen die dan cultu cultuur, cultureel bezig zijn. En fijn, en warmte, en zo. En hij is uh, in Vietnam gezeten en al uh, in... Uh, in uh, Ellende heeft gezien en van alles en al. Zo so is het begin van het komen tot Hashem. Zo so manifesteerde het ook bij mij. Maar ik wist wel dat het anders is, het net als dood. Want dan anders is het. anders ben jij. Uh, anders kom je niet uit. Dus gewoon. Door een, een verschrikkelijke wens om gered te worden, begrijp je? En dan zo stap voor stap, en zo stap voor stap ontdooien. De hele bedoeling, om te ontdooien. Niet bang, niet bang zijn voor je eigen verlies. Maar juist door je eigen, door het eigen, de eigen verlies, win jij het eeuwige. Het verlies van jezelf. En aan de andere kant verlies jezelf niet. Absoluut niet, want juist daardoor één keer, als je verliest jezelf voor Jezus, via Jezus, dan de volgende keer ervaar je dat je nog dieper jezelf, nog dieper ervaar je je gewend om te ontvangen voor jezelf, jezelf, juist omgekeerd, en jij gaat het ook weer prijsgeven, als het ware, en telkens, uh, jij gaat jezelf, nooit je kan jezelf dan daardoor verliezen. Maar jij doet jezelf verliezen omwille van het leven. He, niet om dom verliezen jezelf, door, uh, zoals naïeveling doet, of uh, een, een, een naïeve doet. Uh, je zo je zo doet gewoon onder het verstand, gewoon, oh, ik heb geloof wel dat het zo opgegroeid is, of zo. Maar hier, je weet dat het, jouw wens voor jezelf, jouw eigen wens om te ontvangen is, is voortreffelijk groot en wil je niets anders. Je wil alleen alles voor jezelf. En maar dan weet je dat, nee, zonder hem ben ik niets. Dat is iets, en dat doet het leven, dat doet ook jouw persoonlijkheid groeien en de redding blijft altijd binnen jouw bereik. En dat is iets wat niet te koop is. Dat is iets wat. That's it. Begrijp je? Dat is. Ik... Nou, dat is hem. Eigenlijk valt het niets te zeggen. Maar we moeten leren dat om, om, steeds, om steeds niet zelfgenoegzaam niet zelf genoegzaam te zijn. Op deze manier we zeggen, zo, en dat is al genoeg. Maar men van boven weet men wel wie ik ben. Dan de volgende keer, de volgende morgen, weer krijg ik weer een stukje extra zodat ik niet, niet, niet zelf genoeg zal worden. Anders zou ik zeggen, Yeshua, sure, sure. <laughs> zo. ik heb niets meer nodig. Oké, okay. <laughs> so, ik ben klaar. Self. Dan is het dus genoeg bij jou in de, ja, in de psychiatrische inrichting. Heb je genoeg van dit soort mensen? Maar, <laughs> ja, precies. Maar bij ons is het, bij ons is het anders. Volgende dag weer ben je weer opgezadeld op, met... Weer een stukje, dan word je weer nuchter. En dan moet je weer van je nuchterheid, weer overwinnen, jouw nuchterheid van... Nee, ik ben, ik ben alleen, ik verlaten en alleen en dan... Nee, ik ga verder, kom hoog, verder moet ja, je verbinden. Dat is de geweldige, geweldige uitdaging. En, en voor de beste mogelijke... Reis, die de mens kan maken. Reis naar het eeuwig. 18. Ki wa Yohanan, Wehu lo ochal, want er kwam Yohanan, deze Yohanan, Amadbiel, <tied> wehu lo ochal, en hij had niet gegeten. Welo, shoten, had niet gedronken, betekent niet gegeten, de echte eten, hij weet je wel, hij had springhanen gegeten en dat soort dingen. Welo, Om... shoten, had niet gedronken. Ook oh, dus, weyomro, en zij zeiden over hem, schedgo, dat hij is een boze geest. Dubbele punt, negentien. Duidelijk, alles wat zich onderscheidt van de massa, men zegt dat het een boze geest heeft. Dan, alles wat, wat de. Altijd ook in het geestelijke was het altijd zo, dat. Was het altijd de. Wie. Zichzelf uh, onderscheidt van de massa, ook in het. In het religieuze bijvoorbeeld. Dan zegt men, deze uh, is. Uh, uh, uh, is, uh, is niet oké, okay, is, is niet aan de orde. Deeligt, want... Maar en wij zouden ook zo denken, wij zouden ook uh, een gevoel hebben van waarom ben ik zo? Waarom hou ik, waarom ha, ha, ha, hang ik niet aan de massa geest? Deeligt. Ze zeggen het ook, het kan niet zijn dat de massa, dat zij allemaal, ik moet het ergens mis, het moet ergens mis met mij zijn. Het kan niet, kan niet zeggen dat 3700 37, 37, jaar leven ze en overleven ze en allemaal traditie, getrouwd en alles. En, uh, en wat is dat nou, wie ben ik dan? En je wil niet eens gered worden door ze. Ja, bovendien, je wil niet eens gered worden door hen, begrijp je? Je wil niet. Ja, ja. Je wil niet gered worden, wat is dat? Hoe kan je dat, hoe kan je dan... Uh, hoe kan het goed iets is van jou komen? Hoe kan je dat? En wij zouden dat ook zo... So, Kijk, hey, ook bijvoorbeeld bij de Torah geleerden dat was het ook natuurlijk niet met de eerste, niet met de Tanaim, niet met de Torah leerden die... We hebben dat ook geleerd, herinner je? Met de Rishonim. Rishonim, zoals uh, Ari ook ons vertelde. Hij houdt, hij hey, van de Rishonim leerde wel wat zij zegt, want die, die verbanden tussen hogere en lagere, wisten ze wel eenduidig, te leggen, maar de anderen niet, maar dan, daarna, wat had zij, ze, als ze al normaal gezegd, als iemand van hen, iets had gezegd, wat, als het ware, een mening had, wat dwaars tegenover, de, de mening van de massa was, of de wel zelfs de, de Torah geleerd, hadden ze hem, Berisping gedaan, of soms hebben ze helemaal niet, is niet, moet je niet denken dat dit gebeurde. Rabbi Meijer, de grote Rabbi Meijer, een van de grootste ooit. Hij had wel, hij had de kracht als de hele, alle, alle Torah geleerden van die tijd, in de tijd van de beste Tanaim, Je test van de tijd van, uh, en eh. Uh, uh, dus dit, even de voorloper van Rabbi Akiva, dus, dat is de hoogste, de grootste ooit. Maar hij had wel gedurfd, hij had de durf, omdat hij had, de, hij was een, een, een, een, een, een, een, een goddelijke man, hij had het gedurfd om dingen te zeggen wat de Torah geleerden hadden niet gezegd. Dan hadden ze besloten, ik zeg niet dat dit verkeerd is, wie ben ik om dat te zeggen, maar ze hadden wel op een bepaald moment besloten om zijn naam niet meer noemen, te noemen in de Torah. Maar wat hij had wel gezegd, konden ze niet ontkennen. <laughs> Interessant <laughs> is, als zij hem niet willen noemen, kijk, als zij hem niet willen noemen, dan moet je ook hem eruit halen uit de Talmud. Ja, en uit de Mishnah. Hadden ze niet gedaan, want ze wisten wel, hey, die, die vent is, die is wel een goddelijke man. Maar hij had wel de traditie uh, een beetje mm. tegengegaan om te niet, zich niet aan te sluiten aan de mening van de meerderheid. Mm -hmm. De meerderheid altijd moeten. Yeah. Ja. Yeah. Maar in de democratie kan ik me al bij best voorstellen dat de meerderheid in de sociale opzicht moet. Maar in het geestelijke moet men altijd volgen de enkeling. En niet de meerderheid. eigenlijk Want yeah. de meerderheid wil alleen maar één ding. Hey. Hmm. Dus dan hadden ze hem wel, wat hadden ze met hem gedaan? dat is wat ik zeg, uh, je kan het altijd uh, vragen over Rabbi, die weet het wel. Dan hadden ze hem, wat ze ze gedaan? Ze, overal hadden ze zijn naam wel niet genoemd, maar hadden ze gezegd, hey, die, die, had wel gezegd, Daar hadden een ander, ander woord voor bedacht. <laughs> ze hadden iedereen dus begrepen dat dat het slaat op Rabbi Meir. Iedereen begreep, want met een bepaalde term hadden ze die, hadden ze een bepaalde, ik weet niet precies dat zeggen, maar een bepaalde term hadden ze gebruikt zodat iedereen wist dat het Rabbi Beer was, maar zijn naam wilden ze niet noemen. Nou, zo een beetje een beetje scheiding van de natuur. <laughs> maar zo op deze manier, zeg ik even. Nou, er natuurlijk ook een kracht tussen ons. Precies, precies. Hen. Ze wilden zich niet. Maar ja, zo op ja, deze manier, begrijp je. Ja. En dat is niet de enige, to, to, enige toestand, was het zo. Dus hoe moeilijk het is. En er waren ook andere grote mannen. Ook in Israël. Die bijvoorbeeld. Uh, ook zijn mening had. Uitgesproken waarbij dat tegen was, niet alleen maar uh, uh, anders was, maar echt tegen was mm. wat de de de na de gezin. En dan had zij uitgeroepen hem dat hij mm. een bastard was. Zo, wij hebben het. Maar ik zeg het, hoe, hoe overdonderend krachtig is. De, deze kracht van de massa en men altijd bang is voor deze kracht. En wie zijn wij om dat niet te doen? Hoe durven wij om zelfstandig individuele weg te bewandelen? Door Jeshua. Zou Jeshua niet zijn geweest? we zouden niet weten wat betekent individuele weg. weg. Moshe bracht de Torah aan het volk Israël. Natuurlijk overal in de Torah staat geschreven jullie, en dat staat weer ergens geschreven jij. Ja, de Torah spreekt ook over jij, maar dat is met het oog op de toekomst. Met het oog op de komst van Yeshua, dan wordt de wereld geïndividualiseerd. Kijk ook in onze wereld. Kijk nou bijvoorbeeld naar de oorlog. In die luttele, in die, uh, die vijftig jaar, hoeveel jaar is het nu, na de oorlog? Nou, kijk nou, zestig jaar. Kijk nou hoe razendsnel de wereld gaat naar de individual, individualisering, naar de individuele service, naar alles wat individueel is. Want, we, want de hele bedoeling om de mens te zien in de mens. Niet te zien in de mens iets, uh, iets, iets uh, generaliserend naar de mens te kijken. De mensen zijn dit, de mensen zijn sterfelijk, de mensen zijn dit. Maar kijken naar de individuele uitingen van de mens. Met al zijn tekorten, met al zijn zwakheden, individueel mens, daar zit de, de, eigenlijk de, de kern, de kracht van Hashem, zit in, juist in de, het individu zelf. En dat is alleen maar mogelijk geworden vanaf de Yeshua. Okay. Dat overwinnen de, ook ok innerlijk overwinnen de, ehm, um, vrees voor de opinie van de massa. Dat is vanaf Yeshua. Uh, nee, 19. Dat <coughs> is wat hij zegt. Kwam Johanan. Dronk niet, hij at niet, dronk niet. Wat hadden ze over hem gezegd? Hij, hey, deze is een boze geest. 19. Waar je wo, wen haar dan? Ochel, we shoté. Weem om is, zolel, we -so de volgende regel, wel we gaan te We niets da ka, a gokma, 19. Waar je woe wanneer de zon van de mens kwam? Kijk hey, hoe hij zegt, de zoon van de mens, hier zegt niet de zoon van God, want hij bedoelt hier de manifestatie naar de mensen toe in de gedante van deze wereld, van de zoon van de, van de schepper, de zoon van God, maar dan hier op aarde. En er kwam de zoon van de mens, ook heel we Eet en drinkt. We hebben om Rima en maar zij zeggen. Zie je dat? Zij zeggen. Zij zeggen. Dat is dat. Het oh. maatschappelijke. Het de meerderheid. Maar zij zei zeggen. Hij is zo leid. We zullen Dat is een term in de Torah. Dat is hij. Kijk nou zie. De mens die. Uh, zo'n begrip is, vreedzak vreit en, en drank op, of oh, hij die vreed en drinkt, so, zo'n be be begrip is, zolel wisowei, hij de Torah, wordt gezegd, zo'n so, iemand, Kijk iemand. Hey, kijk nou, hij drinkt en, uh, en, en, en vreed, wel heeft mosachim, mochassim, en heeft de heeft de, zeg je dat, heeft de tolenars lief. We heeft de tolenaars lief, en de zonders lief. We niet staken, maar we het niet. En de wijsheid, gochma, niet staken, wordt gerechtvaardigd. Door haar zonen. Zo'n geweldige uitdrukking De gogma wordt gerechtvaardigd door de daden, eigenlijk, in de zonen, in haar zonen, in de zonen die de gogma, de zonen van de gogma, zij die de gogma ontvangen. Twintig. Zeer diepe euh, euh, uitdrukking wat hij zegt, twintig, we az, az hechel, lehochiach, de volgende regel, asher rov, nasu, batuchan, Voloshav As twintig, dan, hechel, lehochiach, harim ging hij eh, verweten maken aan de steden, hier betekent verwijten maken, maar betekent ook, een andere betekenis is ook bewijzen leveren. Ook interessant. Verwijten, aan de ene kant verwijten, dat betekent zoals de profeten deden met het volk, ja, dat zij berispte het volk. En de nou, betekent ook uh, bewijzen leveren. Indirect. En dan, altijd let op dat ik altijd kijken naar uh, het woord in het Torah, in diepte. Dus als je ziet een woord dat je niet, dat je niet uitkomt naar de betekenis, ik bedoel, in de, de wijsheid naar de diepe betekenis. Goed kijken daarnaar, wat is dat? Wat zijn er nog meer? Wat zit nog meer? Welke wortels zit daar nog meer? Voor, voor, uh, welke die andere betekenis is er? We aanschijn heel de gogier en dan begon hij die steden verwijten, verwijten maken. Asharov-Gurataaf, Nasuba toch Die steden waar, waar, zijn grote daden, die, waarin ze zijn grote daden heeft ge, ge, gemaakt, gedaan. We maar zij, Keerde niet terug. Shava komt van woord Shava. We are Lord Shava, maar ze keerde niet terug. Oftewel, ze keerde niet terug naar de schepper, naar Hashem. Dubbele punt. Het is zo so verhelderend duidelijk. Eh, die woorden, achter die woorden zitten de krachten. Zo eenvoudig is het om, eh, wat hij zegt, om te keren naar, naar de schepper. Dat betekent aan de schepper. Naar binnen keren. keren. Keren naar binnen, naar de schepper, keren naar de abouïima, naar de chochma, naar de bina, de chochma bina bedoel ik, mm. naar de abouïima. Dan natuurlijk met de vier. Hoe, hoe kunnen we naar de zee? Hoe kan het allemaal goed komen tot bina? Niet anders doen dan door zich te verbinden met de Zerenpien. Kan niet zonder Zerenpien. Zij moet zich verbinden met de Zerenpien. We hebben ook dat geleerd in een van de laatste lessen, zoals we so zien, van de PEC. dat wat wij doen is ook een begin dat Nee, ja, steekt op naar de Chagat. Ja, Net zo verbonden met de ja dus en ja net zo net uh, oké okay, net met de Christen enzovoort en de Malgoed stijgt op naar de Jesod, hè? Ja, want Jesod Jesod van de negen stijgt op naar de Tiferet en de plaats van de Jesod dan neemt in de Malgoed. de Malgoed stijgt dan naar Jesod en Jesod behoort tot wie? Tot de vierentwintig. Heellijk. En op deze manier steken ze op naar de aboeien, maar kan, anders kan dat niet. En dat is dan terug gaan, we los maar zij keerden niet terug, betekent zij deden geen tschuwa, geen inkeer. Maar bleven trekken het licht naar beneden zonder maan omhoog doen. Dat is alles. Dat alle zonde, alle zonde is dat, om willen, willen ontvangen, alleen van boven naar beneden, en niet van eh, terugkeren naar Ashen, 21. Oilacha, oilach, Korazim, Oilach, Bet tzada de volgende regel, die ha asher nasu vaker lu, Batsur tsur uva nasu halo kvar-shavu, basak, va Oi, 21 oilga, wij is aan jou Korazin, dus een plaats heet Korazin. oilag, Bet Tsada, wij is aan jou Bet Tsada, zo'n, zon uh, plaats is. In, in de vertaling is, het, ik denk Bet saida of zoiets, heet het in, in, de, in de Nieuwe Testament, Bet saida als één woord wordt gezien. Maar natuurlijk moeten we kijken in de hele getal, want de, de, name, de naam die namen, niet Bet Saida heet het, maar Beit Zaida. Het huis van Saida betekent ook uh, betekent uh, jagen. Het huis van het jagen, jagershuis. Letterlijk. Want de, kijk, want kijk naar wat je zegt. Want de grote daden, en kijk nou in de hele getal, is het gvorot. De gvorot die zijn, die zijn g, g, g, g, g, g, gemaakt of getoond waren te midden van hen. De grote daden worden gvorot, zie je dat? Uh, dus die Yeshua deed daar in deze steden. Luba Tzut zou zouden zij zijn in. De plaats Zor en de Sidon, dus de plaatsen die eigenlijk ver van het hele was. Zor is dan uh, uh, de hoofdstad van Syrië, dus daar waar ook klepoten zijn, et cetera, ge geestelijk. Dat stel, stel dat deze daden daar zouden geweest zijn, en ook in Sidon, dan zouden zij terugkeren naar Hashem, dan zouden zij al Shavu, hallo, kwaar, schraven, dan zij zouden het al één keer doen, besak, waefa, waefa, met door een rauw, zeg so, zak, dat men een, ja, zak, dat men op zichzelf legt, als het ware, vroeger was het zo, dan, dan deed men over zichzelf als het ware, zo'n een uh, zak nou, waar, waar, waar aardappelen worden uh, een of zo, dat men legde, het, deed zichzelf een, als teken van van uh, rauw, whatever. en men ook, had ook uh, van as genomen had en, en gooide op zijn gezicht, op zijn hoofd et cetera, allemaal tekenen van rauw als nu iemand ziet, dat iemand zo is doet, dan is het in deze tijd, is het absoluut een komedie. En waar dan ook, als iemand zo is doet, het is absoluut niet nodig. In deze tijd vanaf Yeshua is het niet meer al die uiterlijke vormen van rao zijn, absoluut niet meer van toepassing. De mens moet binnen zichzelf, al die dingen doen, op de manier dat de anderen moeten het niet zien. Wat, uh, wat, uh, wat heeft het te, te, te maken met de anderen, met de buitenwereld? 22. Awala nioh merlachem, kibayom haddien iekailadzor. De volgende regel. Witsidon mikem. Kijk wat die welke profetie hij zegt. Awala nioh merlachem, maar ik zeg het aan jullie. Die Bijom dien, dat op de dag van de dien, de dag van, de, van het oordeel. Je kaal, het zal makkelijker zijn. Voor aan de zuur zal het makkelijker hebben en de Sidon, de en Sidon, dus twee plaatsen die echt buiten het heilige om liggen, zal het aan hen makkelijk makkelijker zijn dan aan jullie. Kijk wat die zegt ons. Waarom is het zo? Waarom zullen dan de plaatsen die, afgeleid, die afgelegen zijn, betekent in de mens ook. Waarom zijn de plaatsen die afgelegen zijn van het heilige, zullen minder, minder kwaad, minder uh, straf, als het ware, ontvangen dan jullie. Duidelijk waarom. Alle verantwoordelijkheid is gegeven aan jullie. De Torah is aan jullie gegeven. Maar het is, men kan niet, men kan niet meer nee zeggen. Eén keer men heeft ja gezegd, men kan niet meer verder, men kan niet meer. Je ja, men kan niet meer zeggen, nou ik wil het niet. We willen zijn zoals Zoer en we willen zijn net zoals zij dat zijn. Ja, niet meer, nog heb je dat? Daarom die al die verantwoordelijkheid ligt op, uh, op Israël. Dat is wat je ook zegt. Dat zij het makkelijker hebben dan jullie. Wanneer de straf komt. Wanneer oordeel komt. Straf voor oordeel komt. 23. Want jullie hebben het gekregen, duidelijk. Jullie hebben het gekregen. Geen uf, niemand heeft het gekregen. Jullie hebben het gekregen. Jullie zijn uitverkoren. Jullie moeten het werk doen. En moeten het dragen. Wat is zo? Gedragen. Alle zonden van de wereld. Heeft je op zichzelf genomen in de eerste instantie van het volk Israël. Zo'n ja. so, over, dat is een puur over. That, uh, dat eigenlijk ons waarborgen voor het leven. 23 we ad kefar nachum amrom ma ad ashamay ad shaol turadi כי דבוכן ריחל הגבורות אשר נעשו ותוחך לו ויזדום נעשו כי אתה עמדה על תילה עד היום הזה ועד הן יאי כבר נחום, דפלץ תהיית כבר Wordt vertaald normaal met, met iets van, van kafar, Kafarnaum. Ja, en, maar we, we hebben het al we, tegen, we waren dat al tegengekomen. Kvarnagum, de do, een dorp van Nahum, dorp van vertroosting. Amroma en jij, de plaats, Kvarnagum. Amaroma, de Shamaim, die verheven is. Tot de hemel. Ja, zo hoog waan je jezelf dat je bent. Atshoel tot het dodenrijk. zo is zeer, zeer diep in de hel, in de hel zit. Eén van de zeven landen waar we het ook in de zogenaamde geleerd. Tot inferno, een beetje zo kan je dat vertellen ja inferno van Dante hij dat ook dat genoemd het als inferno tot ze heel tot die hel zal jij uh, afdalen, die haar geworden ze als zoveel toch weg want die geworden de krachten die in jouw zijn gemaakt is. Die Jezus heeft aangetoond laten zien de kracht van de in deze steden. Louve Sodom, Sedom zouden zij in Sodom, in Sodom, ja, yeah? in Sodom plaats gehad hadden. Kia dan zou die nieuw opstaan en komen op zijn vesten te staan, tot deze dag. Zou die, zou die dan voorbestaan tot deze dag. Zo, ja, so, uiterste, laat zien, van, wat er ontvangen werd, en, dat het niet, Niet ontvangen werd. Dus dat het gegeven was, maar niet ontvangen werd. Dat is wat Yeshua ook al zegt in de regel in het vers 14. Ja? Dat we imtert zullen kabir en zouden zou jullie van mij, zouden jullie willen ontvangen, dan uh, dat soort uh, zijn van Yeshua, die, die, die woorden wat hij zegt. Dat alles is klaar om te ontvangen te worden. Wie heeft de oren om te horen, zal horen. De hele clue is, de hele, hele, eigenlijk, het probleem is dat men wil niet horen. Men heeft alles om te horen. Maar men, men wil niet horen. Ik ging horen omdat, en ik hoor, probeer ik te horen, omdat ik geen kracht heb van mezelf. Ik herkende, ik herkende dat ik geen kracht heb uit mezelf. En ik ben zwak. Ik weet dat ik zwak ben. Pepe. Maar zij die echt sterk zijn, als zij zouden horen als zij zouden horen, ik, dat je zwak bent, is ook, dat is ook niet, uh, dat daarom dat je zwak bent, dat daarom hoor je, het is zo, dat de mens gemaakt wordt, juist, we hebben het geleerd, altijd gemaakt, de mens wordt op de manier, het beste lichaam ontvangt, die, ook innerlijk, wat voor hem, voor zijn correctie nodig is, in zijn generatie. Ik, als ik een andere, andere Ander, anders was in mijn performance, yeah, in mijn uiterlijk, of in mijn krachten, in mijn, zou so ik misschien heel andere dingen gaan doen. Waarom heb ik dat nodig? Waarom heb ik die Yeshua nodig? Ja, ga je zo weg. altijd is het verboden moet je nooit zeggen, ik zou iets anders, ik zou. Mm -hmm. Maar, wel is het zo so dat, in dat volk zitten, Krachtige mannen. Want alles zit er wel, onder alles zit er krachtige mannen. Kijk nou nou die chass chassidium. Kijk nou soms zie je zo'n echte, zo'n grote fenten, Zo'n groot, krachtig, weet je, echte prayers. je, power. Alleen die power, power gebruiken zij voor niets. Voor, voor, voor absoluut voor niets. Al die Gesidiums zijn alleen maar, het is niet meer vanaf de tijd van Yeshua, heeft geen zin. De schepper luistert niet naar al die chassidians. Uh, hun kracht is, is, is het uh, met, al dat, met al hun uh, verbrengen, met al hun bij elkaar komen en het... ...wodka drinken of andere dingen... ...en allemaal zingen, beden, liederen zingen... dansen. alles mooi... ...prachtig, het is... levendig, levendig... ...maar het heeft niets te maken met de schepper. ...waarom niet? Het is geen... ...correctie van binnen, het is alleen maar... uiterlijk. ...nou, kan je je voorstellen... ...als die mannen zo ...zouden gaan... ...zingen over Yeshua... ...en zouden Yeshua aannemen... Wat zou dat zijn? En het zou echt opleving tot uit de dood en zo zijn. kan je voorstellen hoe die. Ik heb ze meegemaakt wel eens. Niet één keer zo'n enorme kracht. een enorme veel potentieel Potentie voor potentie En Toewijding. Alles. Maar well, hoe. Nou laatst dat. Als zij zouden niet hangen aan uh, die. Rebbe in plaats van de rebbe die zij houden, ja, die, die, die Amerikaanse rebbe, die, mm. hè? Schneerson, Schneerson die, die uh, eigenlijk een, een voortreffelijke vent was. Maar als zij dan zouden niet aanhouden, maar als zij zouden allemaal samen met de Schneerson, maar malden met de rebbe, de Amerikaanse rebbe, als zij zouden zich wenden tot Yeshua. Kan je je voorstellen wat het in de wereld zou zijn? Amerika zou ver, veranderen in paradijs. Yeah. Alleen door deze verbinding, Als zij zouden deze verbinding aangaan. Maar nu is het alleen maar een en, uh, sociale netwerk. Social en ze allemaal ook, allemaal, allemaal connecties uh, hebben. Ze allemaal zitten, overal is het dichter bij elke regering. en elke land zitten ze. Dus lobby, zeer krachtige Joodse lobby vormen zij. En ze hebben overal hun eigen connecties in elke, elke, elke regering. Erg dicht bij elke regering staan zij een enorme geld, macht en alles. In plaats van de kiezen van Jezus, de oppermachthebber, iemand die de opening geeft. Door het eeuwige leven. Maar zij dienen de, tegen, de tegengestelde kracht. Zij spreken van de Schepper, zij spreken dat, maar het is altijd erg dicht bij elkaar: de boven het verstand en binnen het verstand. En zij zitten verkeerd. En ik bedoel verkeerd. Niet verkeerd, maar wel verkeerd, niet verkeerd in hun ogen. En als ik zeg, zie ik, uh, ik geef geen, geen reclame aan die en aan die en aan die, aan niemand geef ik een reclame. Maar er is één redder, één machine, en niet, en niet een snijersom niet die, die rebbe die geweldige uitstraling had. Een rebbe. Alles wat hij zijn Rebbe heeft gedaan, die grote Schneersen, dus die barwitje Rebbe. Alles, als hij komt naar de toekomstige wereld, wat ik jou zeg, zal wel absoluut zijn op deze wezen. Zal men hem zeggen, Rabbi Schneerson, wat heb je dan allemaal gedaan hier op aarde? Ik heb wel chassidim, chassidot, heb ik chassidim, heb ik wel, dat, zo'n beweging heb ik verder uitgebouwd. Dus, het ja, is dus geweldig dat ik heb geen kinderen gehad, alleen maar alles, alleen gegeven aan het volk, etc. cetera. Huh? En al de zevende generatie, weet ik van die, ik van, die, van, die van die geweldige rabbies, van die, van die Lubavitcher. En kijk okay, nou, de hele wereld, overal heb uh, ik mijn mannen. En de kracht, kijk okay, nou wat well, wij doen, de kracht van het Joden, van, de, van boven zal hem, uh, de stem zal hem zeggen, de schem zal hem, zal hem zeggen. Mooi, mooie dingen hebben we gepresteerd voor die wereld, voor deze wereld, lagere wereld. Maar wat heb je voor mij gedaan? Je hebt wel veel gedaan voor het jodendom, weet je, voor chassidium, maar wat heb je gedaan om dat volk te brengen naar mij toe? Niet tot het jodendom, niet te laten overgaan, niet te laten, kijk nou hoeveel, hoeveel je, kan het, je kan je niet voorstellen, hoe, voorstellen hoeveel niet-Joden werden gegrepen door deze, door deze geweldige uitstraling van deze man en überhaupt van die gesidium. Want niet-Joden, als hij gaat over naar het Jodendom, dan wordt hij dan juist in, uh, genomen door, als het ware, door deze vurigheid van hen, ja, van die gesidium. Want ze zijn niet zoals die anderen. Die anderen dan... Zo'n nog levend lood, nog dood, weet je, zo'n zo zo Europese, maar deze zijn vurig en dat een leven als het ware, zitten, in hem. Maar wat heb je gedaan? Heb jij geen mens, jij hebt geen mens gebracht naar mij toe? Wat zal dan zijn antwoord zal zijn? Hij zal alleen beschaamd worden. Nee, het artsen heeft hij gekozen boven de waarheid, het toebehorigheid aan een groep. Ja, was voor hem hoger dan een met. En het is... Ik heb geen woorden voor het feit, voor de dank aan de Shashem, dat heeft één... Waar Rebbe hier naartoe gestuurd? Eén. Er bestaat geen ander. Bestaat geen ander. Alle anderen zijn alleen maar vrienden. Allemaal broeders met elkaar. Geen niemand. Iemand die Yeshua heeft geleerd kennen, kan niet meer zichzelf Rabbi noemen. Of priester. Of dat van dit is allemaal hetzelfde. Al in een andere taal. Allemaal moeten ze roemen zichzelf broeders. Ook sinds ik Yeshua heb leren, kan ik, ik niet meer kijken naar jullie als naar mijn leerlingen. Niet meer. Ook van binnen. Ook niet meer zie ik jullie als leerlingen. Dus niet uh, dat ik uh, weet iets of dat ik van boven iets meer heb dan dit. Absoluut niet. Want iedereen heeft zijn eigen, eigen weg naar de machine. Iedereen van jullie heeft zijn eigen, in, in, hoe minder je hangt aan mij, des te beter. Maar niet hangen aan iets of aan niemand. We hebben één kracht aan wie wij kunnen hangen, dat is Yeshua, dat is de wens om te geven. En dat is iets wat, het is niet te koop. <laughs> alles is te koop in deze wereld. Elke vorm van religie, elke vorm van. Alles kan je kopen in deze wereld. Dat denk je niet. Als iemand bijvoorbeeld een rabbijn wil zijn, dan kan het zo kopen. Weet je wat zo? Natuurlijk, ze doen het in, in uh, comedie. Je gaat er ergens uh, zitten, ergens een paar maandjes of zo, en ze gaan het inschrijven. Jouw was je drie jaar, vier jaar laat, daarvoor al gezeten had dat jij het uh, schriftelijk heeft gedaan. Ik ken hier in Amsterdam nu al, uh, niet alleen in Nederland, ken ik, uh, je kan het zien, hier in Nederland zijn zoveel rabbinen verschenen nu laatste de laatste tijd. De overgrote meerderheid zijn, uh, niet zo, ik zeg niet dat ze gekocht hebben uh, oh. dat allemaal, maar. Uh, een mooie tzedakah hadden ze gegeven. dus Een mooie liefdadigheid hadden ze. Een mooie, mooi bedrag aan liefdadigheid. En dan hadden ze ook, ook, ook, ook rabbijnen zijn geworden. Ik weet dat, dat de, de, de, meer, de meerderheid van hen niet eens... Ik uh, weet niet eens wat... Ik kan niet, absoluut weten niet. Uh, een beetje zo... Ze uh, hadden iets, iets geleerd. Iets, een klein beetje van, van bla bla maar, alles kan je kopen. Ook priester, wil je een priester zijn? Een beetje zo. Een paar cursusjes. Krijg je Geeft iemand en die gaat wel doen. Alles kan je kopen in deze wereld. De toegang tot Yeshua is voor iedereen vrij. En je hoeft het niet te kopen, je kan het niet kopen. En iedereen kan het gratis ontvangen. En daarom nemen ze het niet want gratis betekent niets alles wat duurzaam is daar moet je voor betalen en moet je veel kennis hebben, moet je grote koppen hebben maar met Yeshua is de weg naar de redding geopend voor iedereen voor iemand die wijs is, grote wijsheden heeft of iemand die zeer weinig in plato heeft precies op dezelfde manier ontvangen iedereen. We hebben het dat geleerd. Dat, uh, wie is dichter bij, bij Hashem? Wie is dichter bij zijn vervulling? Armen, arme. precies. Armen van geest die zichzelf uh, niets van zichzelf voorstellen. Zichzelf arm maken omwille van de Rijke is Hashem. Alleen een rekening is Hashem. Precies hetzelfde zoals Yeshua heeft gedaan. Geen andere manier. Ja, we weten dat Hashem kijkt met andere ogen. Dat, ja, dat, uh, relatief en niet ab in absolute termen. Dus als iemand heeft bijvoorbeeld de kracht van, herinner je nog, die kan 30 boeken, 40 boeken schrijven, of uh, weet ik veel, herinner je nog, en de andere heeft uh, misschien uh, ooit uh, iets... Uh, een paar veeltjes gelezen Dan wie is belangrijk, en Hashem, kijkt naar de inspanning, per de percentage van de inspanning. Als die, die grote man met grote talenten en grote kilim zijn wens om te ontvangen voor zichzelf, prijs geeft aan Hashem voor, wat we zeggen, 70 procent maar een gewone slager, die weinig geleerd heeft, die moet wel zijn brood verdienen, et cetera, en die weinig heeft tijd, gaat niet, niet leren goed, et cetera, en dan één keer per maand uh, iets gaat naar een leraarschool of zo, maar zijn overgave, zijn gevoel, zijn, we, we, zijn, we, um, uh, zijn geloof boven het verstand is, zo dermate groot dat hij 80% of 90% zelfs is van zijn pakket. Niet van het pakket van de ander. Dan in de ogen van de schepper, deze slager is groter dan die andere grote rebbe uit Amerika. Dat is vanuit het gezin, vanuit, niet vanuit de mensen ogen, maar vanuit de schepper gezien. waarin je... Jezelf overwinning ja, steeds. Ja, precies. In de mate, dus de schepper kijkt naar de mens, naar de mate van zijn overwinning, overwinning van zijn eigen, eigen wens om te ontvangen voor zichzelf. Alleen dat telt. En daarom zien wij dat het geestelijke kan men niet kopen. En daarom zien we ook dat men kan elkaar niet met elkaar, elkaar niet vergelijken. Wie dus individueel geestelijk werk heet, dat men kan zich niet vergelijken met de ander. En dat is wat ik bedoel te zeggen dat ik ken geen uh, aspect leraar, leerling. Interessant is dat toen ik het laatste, laatste keer het herinnerde, had ik verteld over die uh, Joden uit Parijs, die, die met die, die goede contacten had... die uh, twintig jaar al zit bij, uh, bij Baruch, en daar heeft al kritiek daarover. Maar dan, dan uh, had ik hem wel gezegd, telefonisch, dat. Nou, had, ik, had ik hem gezegd dat uh, ik uh, voel geen autoriteit van mijzelf ten aanzien van mijn leerlingen. Ik zeg het voor Ik noem ze ook niet meer leerlingen. En ik heb ook geen toon, ook van binnen ook geen autoriteit, heb ik geen autoriteit ten aanzien van hen. Ik zeg, tegendeel, zeg ik dan, dat. Ik maak mezelf van binnen, probeer ik te maken kleiner dan zij, want alleen dan kan ik hen geven. Alleen op deze manier. En natuurlijk als leerling, als iemand je voelt, als iemand je, je leert met, met ons, dan moet je wel slimmer zijn dan ik. Dan moet jij jezelf nog kleiner proberen te maken dan ik. ik? Hoe, meer, hoe kleiner je van binnen maakt dan, dan ik. Dat is niet waar, je moet niet met mij vergelijken, maar jezelf moet je slimmer zijn... Om jezelf nog kleiner maar te maken. Dan ga ik precies. precies is dan, ja. dan ga ik ook mezelf kleiner dus maken. Dus dan moet je ook niet als leraar alle wensen van die mening. Dus absoluut, absoluut. Als je de diepste wens te krijgen, die het dan moet je eronder gaan. Precies, daarom, precies. Dan haal ja. ik het jullie wensen naar binnen. Hè. Dan zuig ik jullie wensen naar binnen, naar binnen. En daardoor ontvang ook. Ook ik ontvang daardoor het hoogste, de hoogste rendement. De? Yeah. En interessant is, toen ik dat vertelde aan hem, hij zei, dat is niet goed. Ach, <laughs> die yeah. Hij moet wel autoriteit hebben, hij moet wel de uitstraling hebben, zoals die, bij hen hun, hun meester, die dan zit zo so over de hele wereld, elke nacht, zit zo voor de tv. Je ziet, het is hoe is, is, moet je wel dat doen. Het uh, yeah, is heel anders... Terwijl Yeshua zegt ons, wie ben ik om dat te zeggen? Yeshua leert mij, Yeshua zegt mij, herinner nou, Yeshua zegt dat wie jullie moeten zijn tegen zijn leerlingen, ja, tegen zijn twaalf apostelen, zegt hij dan, jullie moeten anders zijn, tegenovergesteld tegenover zijn aan de heersers van deze wereld. Want in deze wereld, de heersers, zij heersen over hun onderdanen. Dat is de heerser in deze wereld. Maar in juli, juli moet het omgekeerd zijn. Bij jullie moet het zo zijn dat wie klein, de kleinste van jullie is, betekent, wie zichzelf het de kleinste maakt van binnen. Die moet bij jullie moet heersen. Zie je dat? In in het geestelijk is het omgekeerde, omgekeerde wereld. Je moet boven jezelf stellen, juist wie komt boven, boven komt iemand die zichzelf kleiner, de kleinst kleiner kan maken. Weer relatief gezien. Die meer van zijn krachten, wat betekent kleiner, van zijn krachten die aan hem gegeven zijn, moet die de hoogste, de hogere percentage van zichzelf. Uh, prijsgeven van zijn wens om te ontvangen. Die betekent kleiner. Mm -hmm. waarom, waarom? moet deze kleiner als uh, heersen of leider zijn onder jullie? Waarom? Wie? Dus wie kleinst? De kleinste moet heersen bij jullie. Waarom is het zo? So? Kleiner, kleiner, kleiner betekent dat men zichzelf zuivert, dieper, dieper, dieper in zijn kilim. Ja of niet? De, hoe meer de mens zichzelf zuivert van binnen, die maakt zichzelf klein, en dan die kan daardoor ook een hogere orgozeer doen opstijgen. Dan kan hij het licht aantrekken aan de anderen die minder klein zichzelf kunnen maken binnen hun eigen kilim. Want de andere, iedereen heeft zijn eigen kilim. Je kan niet een andere. Proces, waar, hoe kan je dan in iemand anders plaatsen boven de ander, als het ware geestelijk gezien? Hem zien als, als, als iemand die jouw leraar is, betekent doorgeeft, ligt aan jouw hoek. Alleen door, door het feit dat hij, of zij, dat iemand zijn eigen kilim uh, zuivert meer in de, in de grotere percentage zichzelf zijn wens om te ontvangen, betekent meer kan geven, percentueel gezien, of relatief gezien, dan de anderen. Die zal bij jullie als hoogste zijn. Maar betekent niet dat hij zal de heerser zijn. Die, iemand die bij jullie hoogste, hoogste is, die moet dienen. Hoger de hogere moet dienen, de lagere. Mm -hmm. Dus de hogere bij jullie, iemand die hoogste bij jullie is, is iemand die de anderen meer kan dienen, betekent die meer kan geven van zichzelf. Dat is de hele clue van hebberig te zijn voor het de ware, voor het leven. Niet dat wij zo goed zijn, maar de, de, of, maar de drang om het leven, om te leven, om het ware leven te ontvangen, dat maakt ons, eh, schikt ons om, onze oor, om te luisteren en te horen de waarheid wat Yeshua ons zegt. Want alleen dat geeft de mens het ware leven. Niets anders. Ga over de hele wereld. Leer wat alles wat in de wereld is. Leer alles wat uh, Jodendom zegt, Christendom zegt, alle andere dingen. Jij zal de reding niet ontvangen. Zie je dat? En ik zeg dat omdat ik zeg niet uh, follow me. Ik zeg je ze, absoluut niet, volg jouw, volg jouw eigen hart moet je volgen. Jouw eigen hart, maar verbind het niet met mij, met Yeshua. En via Yeshua verbind je dat met Hashem. alleen dat brengt de reding, dat brengt hoop en de ware eh, uh, reding in elke situatie. En zekerheid. Dat jij in elke situatie nu in deze wereld de reding ontvangt en niet wacht ooit, ergens ooit, dan iemand komt, etc. Jij trekt jouw eigen Mashiach, eigen Mashiach, eigen kracht, de vorm, eigen vorm van Mashiach. Jij trekt het naar je eigen unieke kilim. Daar gaat het om. Dat jij zelf bewerkstelligt uh, deze trekkende kracht van Mashiach. Wat is Mashiach? Mashiach is de kracht die trekt. Wat doe je dan? Jij trekt van oh, de plaats van jouw klippot trek je die uh, vonken van het heilige eruit door te leren... Wat we leren, de heilige werken, het licht daarvan, komt in jouw kilim en ook in jouw klipot waar het allemaal is. En dat daardoor laat je uittrekken, dat is het woord Mashiach, bevrijder, uittrekken die vonken van het heilige uit de klipot. Dat is het aantrekken van Mashiach.